Katrien Straatman met het NOS-journaal. Taxibedrijf Uber heeft het intellectueel eigendom, zoals de merknaam... verhuisd van Bermuda naar Nederland. Dankzij belastingregels in Nederland... kan het taxibedrijf hier rekenen op een jaarlijkse aftrek... van 5,5 miljard euro over de winst, meldt persbureau Bloomberg...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 Een Nederlander is in India mishandeld waarschijnlijk omdat hij betaalde met een regenboogkleurige bankpas van Bunk. Hij wilde afrekenen in een café toen een groepje mannen homofobe opmerkingen begonnen te maken en erop los begonnen te slaan. Vermoedelijk associeerden ze de pas met de regenboogvlag, een symbool van de LHBTI gemeenschap. Schoonspringster Inge Jansen heeft op de EK in Kiev goud veroverd op de 3 meter plank. Twee jaar geleden werd de 25-jarige Limburgse bij het EK toen ook in Kiev vierde. Vorige maand werd Jansen twaalfde op het WK en verdiende ze daarmee een ticket voor de Spelen.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 Will it have to choose a number. Colin Hoeven was dat. Uh, die trapte dan als af voor deze 8e augustus van deze Alternative in En het is een reguliere uitzending. Bovendien uh, is het ook zo dat deze Colin Hoeven uh, te zien is bij het de Tour. En de Horizon dat is min uh, ja, of meer een, een festival waarbij uh, muzikanten uh, spelen op verschillende eilanden op de Wadden. Want daar uh, komt het in het uh, kort op neer. En hij uh, speelt onder meer op Vlieland. Uh, daar is hij uh, te zien. Je moet maar even kijken waar uh, zich uh, het helemaal af uh, speelt. Uh, Tessel, de Schelling, Vlieland en Ameland. Daar uh, speelt het zich af. En hij is niet de enige. Want er zijn ook nog. Uh, uh, er is nog eentje. Elineman die, uh, die speelt ook. En die speelt zowel op Vlieland als op Ameland. Dat kan ik er dan ook wel even bij, uh, bij zeggen. Um, goed, de, deze is eigenlijk ook weer een beetje in het teken van allerlei nieuwe muziek. Nieuw materiaal, want we hebben dat. Want uh, het is nieuw materiaal vandaag uit... Zandvoort, jazeker. Want uh, Walking the Sea, dat is het uh, project van Marlene Sherps. Die uh, heeft uh, een album uitgebracht. En dat uh, moet natuurlijk ook uh, hier uh, gehoord uh, worden bij Alternative Ten slotte zijn we ook een Zandvoortse zender. Dus ruim aandacht voor, deze, voor dit album. En dat zal je straks uh, gaan horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek wat we al een tijdje draaien. Zoals bijvoorbeeld deze van Lizzy V. Met Borderline. I never watched the news.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 Cross the border. Whatever I've done No matter how I fall apart We fit together as one well. in the streets. Dat was Walking the Sea, de eerste die je hebt kunnen horen. Daarvoor hoorden we Lizzie V.M. Borderlines. Uh, Violence in the streets is trouwens het openingsnummer van dat project Walking the Sea van Marlene Scherps. Er is trouwens ook nog een zandvoerster te horen. Het is trouwens de dochter van radiocollega Dolita Birek. Lea Bos die, is, uh, die hoor je straks. Uh, op, het, uh, op het nummer Wiedergoed. Dat is dat, dat is Duits, maar het is toch Engelstalig, kan ik erbij zeggen. Um, dan dit. Het is een project uh, van ook Nederlandstalig werk van Vroom. Dat is uh, Eldridge Isselt, oftewel Louis Isselt. Voor uh, mensen die hem goed kennen. En niet te vergeten uh, de, de dame die ook uh, bij de Voice of Holland... en niet zo lang geleden ook bij de vrienden van Zandvoort Live heeft opgetreden. Uh, Mariet van der Brand. En dan heb ik het over de, uh, het nummer Visjes in de Zee. Hij wil alleen maar hengelen en daar heb je niks aan. Hij is die boor die je moet laten staan. Like hij lijkt een engel maar een duivel in skies. Hij vreet je op met huid en haar. Hij pakt en hij grijpt maar belt je nooit terug. Hij vrijt en hij Wie is de klos? Hij ziet feestjes in de zee Feestjes in de zee Feestjes in de zee Maar je door niet aan me. mee Vertelt verhaaltjes die je eerder hebt gehoord Met een dikke smaal van oor tot oor Je weet wel beter maar je voelt je toch een vlijt En dat is precies hoe hij ze verleidt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 Faces in the sky <laughs> Dan krijgt ie gelijk Hij ziet fiches in de zee Ze, ze hebben het afgelopen jaar meegedaan. Het afgelopen seizoen meegedaan bij de Rob Akda Award. Ze zijn ook zelfs in de finale gekomen. Want ik geloof dat ze zelfs in de eerste of in de tweede voorronde. Daar hebben ze meegedaan en daar zijn ze ook als winnaars uitgekomen. Helaas zijn ze niet als overal winnaar van de Rob Akda Award eruit gekomen. Dat was een ander. Maar uh, dit nummer is natuurlijk het En daarom draaien we het ook. Daarvoor hoorden we Vroom met Visjes in de Zee. En dan Vroom met VROE. En 3 maal een hem. Het lijkt wel Formule 1. Maar dan iets anders. Maar dat, uh, dat het mag geen naam hebben. Uh, en visjes in de Zee. Dat wordt uh, heel natuurlijk uh, mooi gezongen door uh, Mariet van der Brand. Die we kennen natuurlijk van The Voice of Holland. Uh, Colin Hoover heeft daar ook nog ervaring mee. Die heb je helemaal aan het begin uh, gehoord. En is dus te zien bij de Horizon Tour. Ik kan er nog iets over melden. Vorige week hadden we Tols. Uh, Daan van Beiren, die, komt, uh, in een, uh, die komt op een plek uh, te zitten en uh, staan, staan spelen. Uh, bij een plek waar ik nog wel eens de inwendige mensen uh, nog uh, wel uh, weet te, te verwennen. Morgen op Ameland. dus uh, namelijk de klimop. Uh, daar uh, speelt hij. En uh, daar zal dan een podium zijn rond vijf uur. Dus mensen die toevallig ook nog hier ingeprikt zitten op internet... die weten dus dan dat ze daar terecht kunnen. En ik raad het je zeker aan, want hij zal misschien wel zeven knopen laten horen. En dat is toch wel het ultieme gevoel wat ik erbij heb als hij dat nummer gaat spelen. Dus um, Ik heb hem ook net aangeprijsd op, op Facebook. Dus dat hoop ik maar dat er iets uit gaat komen. Dit is Slow. En dat is van Scott N. Young. Days, time to get away. Memories all make you and me. Watching the satellites shoot, shoot across, across the, sky the sky as we drive off and day. take the car wherever we want like to go. Let's just see how far we get it on down the road. As long as the feeling's right, well, we can take it slow Take it slow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 When we are quiet when they asking us to smile. They really give a fuck if we are ill or I... Lilith Merlo met hun nieuwe Prepping Man. Daarvoor horen de slow van Scott N. Young. Dat is ook al een single die we hier een aantal weken al draaien. Ik zit nog even te kijken op het lijstje wat op de Horizon Tour nog allemaal te zien en te horen is: Ivy. Ook te horen, maar die komt ook uh, uit het noorden van het land. En dat verbaast mij ook niks, uh, dat hij daar uh, speelt. Die hebben we hier ook uh, nog wel eens een uh, aantal malen uh, laten horen. Uh, ik geloof dat hij uit uh, Friesland uh, komt, Ivy. Uh, maar die is ook uh, te, te zien en te beluisteren. En uh, wat heel erg leuk is, is dat beiden uh, van als ik het uh, timetable, wat ik uh, zei dat uh, TOLS uh, morgen bij uh, de op uh, te zien is. Maar, ook heel leuk zag ik, is dat... Eh, dat Tols en Colin Hoeven nog bij elkaar komen te staan. Namelijk bij Hotel Noordzee. Dat is ook op het eiland, maar dat is ietsje verder weg. Iets buiten het dorp Nes. Dus wat, wat en Ivy, wat ik net dat over had... die speelt bij Hotel de Jong voor de Deur. Dus dat zeg ik er ook maar even bij. Voor de mensen die daar nog een beetje naartoe willen gaan. Het is allemaal redelijk centraal, zeg ik er even bij. Het is allemaal micro. Je kan het op loopafstand doen. Zelfs als je naar bijvoorbeeld Hotel Noordzee moet... vanuit het dorp Nes... Dat is ongeveer een kwartier tot twintig minuten lopen. Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat mag geen naam hebben. Het is micro en uh, je kunt het allemaal gewoon goed af. Eén uh, minuut. Uh, nou, Het is uh, eigenlijk uh, opslag van half negen. Ook uh, de heer Marcus van Dam is aangeschoven hier in de studio. Die, uh, ja, zeker. Het ja, is, is, is altijd weer fijn. Hè? Het licht uh, komt binnen, maar het lampje moet wel aan. Want anders kan jij uh, je laptop uh, niet zien. Nou nee, ik vind gewoon een donkere studio, <laughs> dat is ook niks. Uh, als jij op een donker zolderkamertje radio wil gaan maken, dan zoek je maar een van de rare piraten. Uh, hier, hier, hier, hier komt ook de term zolderkamerartiest vandaan. <laughs> Ja, maar ook die hebben gewoon lampjaars daar. Ja. Ja. Is dat zo? Ze uh, moeten wel uh... zien wat ze aan het doen zijn. Goed. Uh, Oké, okay. nou, uh, ik zal, ik zal voortaan wel even... De, de scher zolang het uh, nog goed weer is, uh, maar zal ik de schermen wel weer een beetje half open Een hebben. beetje zo open, een beetje licht naar binnen, een <laughs> ja. beetje van de zomer genieten. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, ik weet niet of je de weers voor, uh, voor uitzichten van morgen kent. Nou? Regen. Oh. oh. <laughs> dus, oh. En zaterdag uh, wind. Dus ik weet niet hoe we dat uh, gaan doen met uh, misschien eventuele locatie-uitzending. Ga je dan ergens aan de mast hangen? Gaan uh, uh... we ergens op locatie staan? Nou, uh, goede morgens antwoord. Ik weet het niet. Nee, ja, dat, dat is allemaal gefixt. Dat ah, werkt ja, nu dat, gewoon. Dat, dat ik werkt er dan. Ja, ik met die ik denk, nog, ik denk nog steeds dat gewoon, er is een antenne ergens... Nee, die, die, die, van, uh, die zitten gewoon droog binnen bij Hoogland, niks aan de hand. Oké, oké. Okay, uh, okay, okay. ja, dus, dus, dus mensen die denken van, is er nog wat aan de hand? Nee, er is helemaal niks aan de hand. Hier wordt uh, gewoon een uh, uit de. Uh, <laughs> uit de toverdoos gehaald. Nee, het gaat allemaal goed. Uh, goed, dat was even de bijdrage van Marcus... in de uitzending Prepping Man... hoorden we dus net van Lilith Merlo. Uh, nu weer tijd voor... de mannen die aan het eind van het jaar... met het nieuw materiaal komen. Dandelion en Boxcar Jug of Wine. the fire Disappointments for not reaching your goals. You're too hard on yourself. die uh, ook een beetje in ons hart zit, is Lake Michigan Don't Push Too Far heet het uh, nummer daarvoor, worden: boxcar and, and a jug of wine van uh, Dandelion, en uh, over uh, Lake Michigan gesproken heeft trouwens zandvoedse inbreng. Namelijk Koen Alvarez is, op deze band, of is in deze band te horen. En hij komt ook mee samen met Daphne. Die komt hier ook spelen. Met z'n tweetjes. Lake Michigan 5 september hier bij ons in de studio. De Haaropse band. Ik zeg er ook even bij want ze komen hier uit de buurt. Dus ja dan is het altijd wel fijn als je ook nog een beetje voor die functie hebt. Maar we zijn ook een Zandvoedse omroep. En dat gaat weer over Walking the Sea, namelijk Marlene Sherps... Met het project wat ze heeft uitgebracht. We kennen er nog van godsworst. Want dat was een band die we nog, die we nog niet zo lang geleden bij de Roppa Akda Award hebben we meegemaakt. Trouwens was dat ook een terugkeer. Na zoveel jaren hebben ze het weer geprobeerd. Maar nu is Marlene Scherps bezig met een ander project. Walking the Sea, En dit is het titelnummer daarvan. En dat nummer dat heet natuurlijk Walking the Sea. felt crazy on her feet. She didn't hear. Walked ashore a silent day, a silent speech. five to twelve, whispered on me, yeah, clock struck five to twelve, shouted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 die ook op de Horizontour te zien is in het centrum van Nes en dat zal zijn op vrijdag en op zaterdag dus dan weet je dat ook alvast ik hoop dat het dan nog een beetje knap weer is daarvoor Walking the Sea van niemand minder dan Marlene Scherps en uh, ik dacht dat uh, zij ook nog uh, daarbij de hulp had. André en dan Hubbel de Pup. Ja, ben het even kwijt. Ja, Dat uh, krijg je soms wel eens als je uh, het uh, niet helemaal uh, nagelvast op je geheugen hebt zitten. Uh, Nederlandstalig werk is uh, deze van Figgy. En het nummer dat nummer heet Genoeg Hou Vast. dat was hem uh, helemaal. Uh, figgy met uh, genoeg houvast. Uh, het bracht de tijd op zeven uh, nou, minuten voor negen. Uh, voor dat is een beetje een ongelukkig tijdstip. Dan heb ik nou net uh, niet genoeg om uh, een uh en, uh, twee nummers uh, te draaien van drie minuten uh, en nog wat. Want dat uh, moet ik dan weer ergens halverwege afkappen. Dus uh, ga ik het uh, gewoon een beetje, een beetje vol uh, praten. Um, Inmiddels, dat is trouwens wel heel erg leuk... krijg ik het antwoord uh, binnen van uh, wie uh, die andere helft is van Volking the She. Dat is André Huigen. Maar volgens mij heeft... Uh, en ik denk dat uh, radio-collega Dolly Tempier... dat misschien ook wel een beetje kan beamen. Want hij heeft ook uh, volgens mij deel uitgemaakt... van datzelfde uh, godsworst... Want uh, daar, uh, daar heb ik toch het, uh, het, uh, het donkerbruine vermoeden van uh, dat hij daaruit uh, voortgekomen uh, is. Uh, zij, zij zijn met z'n tweeën dus uh, verder gegaan onder dat uh, project Walking the Sea. Waar komt dat trouwens vandaan? Dat is ook nog wel even leuk om even te melden. En dan heb ik toch weer mooi dit allemaal weer fijn vol zitten kletsen. Ja, heel technisch uh, gesproken moet je dat allemaal weer doen. Um, dat komt uh, van een beeld wat uh, Marlene ergens heeft uh, staan hier in, uh, in Zandvoort. Uh, ik geloof dat het uh, ergens op de boulevard uh, staat, maar ik weet niet precies waar. Ik dacht uh, Paulus Loot en anders moet je me er maar op afschieten. En misschien uh, zal Dolly dat ook wel weer weten, want die uh, meldt dat uh, wel eventjes uh, waar dat beeld staat. Maar Walking the Sea is sowieso een beeld en je vindt het ergens aan de boulevard. Dus dat uh, is uh, de vingerwijzing. Uh, na het uh, muzikale project wat uh, uh, Marlene Sherps heeft uh, gedaan. Uh, straks in de tweede uur komt er een, komen er nog twee nummers. En daar is ook de dochter van Dolly de Pierk in uh, te horen. Namelijk uh, bij Wiedergoed. Lea Bos. Uh, die heeft uh, nog onlangs ergens examen gedaan. Is altijd heel erg leuk uh, als je dat uh, kan zeggen uh, aan een... Uh theateropleiding van het NOVA-college. Goed, uh, de laatste is uh, Nausicaa. Want uh, ik ga, we gaan het uh, volgens mij wel redden, denk ik. Niet allemaal. Uh, want uh, ik, ik, ik zei het al, Nausicaa wordt dan zo dadelijk uh, het, het, het laatste wat, uh, wat je dus tot aan het nieuws van 9 uur uh, gaat horen. En dat... Ik, ik, ik zit nog een beetje te rotzooien met de tijd. Want anders dan weet ik het wel. Dan heb ik zo direct nog een, een beetje tijd over. En dan kom ik helemaal niet uit. Maar ik zei, Nausica, dat is de band die je gaat horen tot aan 9 uur. En waarom? Zij zijn ook bezig met een, een tour die deels door Duitsland gaat. En eigenlijk één keer in Nederland komt. Nou, nou kan ik hem echt wel draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Uh, en dat nummer dat heet All I Do, is uh, vorige maand, nee, vorige maand, in juni is dat uitgebracht. Ik heb nog steeds het idee dat we in juli zitten, maar we zitten tenslotte alweer in augustus. Straks nog een uur, onthuldigt het VVM.